Rond half twaalf werd gemeld dat het vuur minder intens werd. Het complex ligt aan de Chemieweg in Moerdijk... in de buurt van het terrein waar begin 2011 een enorme brand woedde bij Chemiepak. Dat bedrijf ging volledig in vlammen op. Dat leidde tot een ernstige milieuvervuiling. Sinds half mei werd er onderhoud gepleegd aan twee van de vier fabrieken van Shell in Moerdijk. Op het complex worden bouwstoffen gemaakt... waarvan andere bedrijven chemicaliën en kunststoffen maken. In een woning in Middenbeemster zijn twee doden gevonden. De slachtoffers zijn volgens de politie doodgestoken. Kort voor 11 uur kreeg de politie een melding over doden in een woning aan de Leegwaterstraat in Middenbeemster. Meer bijzonderheden zijn er nog niet. Ook de identiteit van de slachtoffers is niet bekend. In het oosten van Oekraïne is de hele dag slag geleverd om de stad Slavjansk. Het Oekraïense leger zette vanochtend de aanval in op dit separatistische bolwerk. Het is onduidelijk of die succesvol is geweest. Woordvoerder van het leger zegt dat twee van zijn manschappen zijn gesneuveld... en dat er 42 gewond zijn geraakt. De separatisten zeggen dat ze een gevechtsvliegtuig... en een helikopter van Oekraïne hebben neergehaald. Maar dat wordt door de Oekraïners tegengesproken. Het weer vannacht in het oosten droog. In het westen soms een bui. Overdag volgen er meer buien. Wordt het 17 tot 20 graden. Donderdag is er alweer wat meer zon. Vanaf vrijdag wordt het een heel stuk warmer.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 ZFM Z It's So you found someone to hold you Ook op tv. GFM Text TV op kanaal 45. CFM Such is life. Feel life. I see you. I'm changes now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 I will be sweet So time We'll be I'm Van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. FM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van twee uur. Dit is door al met het NOS-journaal. In tegenstelling tot eerdere berichten zijn er toch enkele gewonden. bij de grote brand bij Shell in Moedijk. Twee tot vier mensen zijn licht gewond geraakt. zijn geen doden of vermisten. Rond kwart voor elf waren op het terrein van Shell in Moerdijk enkele explosies in een reactor met benzine. Die explosies waren te horen tot in de wijde omtrek. Er kwamen meldingen uit onder meer Blijswijk, Delft, Zevenbergen en Lekkerkerk. Op het industrieterrein ontstond een enorme vuurzee met metershoge vlammen. Het vuur was tot in Rotterdam te zien. Rond half twaalf werd gemeld dat het vuur minder intens werd. De brandweer laat het vuur nu gecontroleerd uitbranden. Shell -complex